VVD en PVDA willen in een nieuw kabinet niet langer een minister voor immigratie en asielzaken. De partijen zijn het erover eens geworden bij de formatieonderhandelingen. De speciale minister voor immigratie was bij de vorige formatie een wens van gedoogpartner PVV. De onderhandelaars van VVD en PVDA blijven wel uitgaan van twaalf ministersposten. Ze vinden dat er een minister moet komen van buitenlandse handel of ontwikkelingssamenwerking. In Utrecht is het na de bekerwedstrijd FC Utrecht-Ajax onrustig geweest. Utrechtse supporters gooiden met stenen naar agenten... en weigerden om politiebevelen op te volgen. Er zijn negen mensen aangehouden. Rond middernacht was het weer rustig. Bij de ongeregeldheden waren voor zover bekend geen Ajax-aanhangers betrokken. De scheidsrechter legde het duel korte tijd stil... omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. En ook waren er kwetsende spreekoren. Ajax won de wedstrijd in Utrecht met 0-3.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 Nou, ik weet het wel zeker onder ons, want de herfstjes is vorige week zaterdag begonnen. De summer is over de stam van Dusty Springfield nazomeren. Zo zou je dat kunnen noemen. Een plaat die ze maakte in 1964. De compositie werd gemaakt door Clive Westlake en Tom Springfield. En dat is de broer van... Welkom, Dit is de laatste uur van De Nachtkringt Anders... hier bij de Vader op 1. Goedemorgen trouwens. Kunnen we een hand wel stellen, zo om zes minuten over vijf. En de laatste uur was gebruikelijk in De Nachtkringt Anders... weer drie chansons op een rijtje, zo halverwege dit uur... Er is een quiz, want je kan namelijk de jongste cd van Bob Dylan winnen... voor het geval dat je dat in het vorige uur gemist hebt. Die aankomt ging daarvan. Ik ga straks een, plaat, een vraag stellen over de meester. En het antwoord op de vraag kan je tweeten of mailen. Na de nacht klinkt anders. En als je het goede antwoord hebt, dan, uh, dan maak je kans. Dan word je geloot, ingelood of uitgelood. Dat hangt er vanaf. En dan uh, maak je in ieder geval kans op uh, Tempest. Want dat is dat nieuwe album van Bob Dylan. Verder nog een aantal televisietips van datgene wat er het komende week einde te zien is. En daar begin ik nu ook mee, want je hebt afgelopen zondag op Nederland 2 wellicht gekeken naar het België van Daan Stuiven. Heb je niet gezien? Zat je zeker weer naar boermoed zoekt vrouw te kijken? Nou, dan heb je in ieder geval wat gemist. Naar een programma dat duizend keer interessanter is. Het België van uh, Daan Stuiven. Je kan het nog goed maken van zaterdagmiddag. Morgen, uh, dan is de herhaling op Nederland 2 om tien minuten over half twee. Het België van Daan Stuiven. Ontzettend uh, uh, interessant ook. Maar ook leuk om te zien hoe hij op zoek gaat naar uh, bijzonderheden in België. Onder andere is daar een, uh, een da capo orgel waar uh, dat, dat, dat, dat machinaal bestuurd wordt. Er zit dan uh, niet iemand die het bedient, maar het gaat met draaiboek en zo. Net als een orgel inderdaad. Uh, uh, danszalen die komen voorbij. kortom heel komisch in ieder geval als je dat gemist hebt. Er is natuurlijk uitzending gemist, maar je kan ook... Uh...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 Zo. The dat is de naam van de zanger volledig, maar hij is bekend als Daan en al in 2010 een hele grote hit in België onder de titel Icon. En hij is dus uh, aanstaande zaterdagmiddag te zien in de herhaling van uh, het België van. En zondagavond de laatste aflevering van dat uh, twee-luik om half negen, vijf, half negen op Nederland 2. En dan is het de frans Laurence Viel die je meeneemt naar het België van dit moment op Nederland 2 dus allemaal te zien. Goed, dan heb ik dadelijk de prijsvraag uh, oplossing van vorige week. Toen had ik een vraag gesteld over Ilse de Lange. Eerst Mika... Them. I'm the I'm Met Pharrell Williams en Celebrate. En ik had het al over Ilse Lange, die heeft net een nieuw album uitgebracht. onder de titel Ice of the Hurricane. Vorige week toen uh, heb ik daar een vraag over gesteld. Ik wilde namelijk weten: wat is de allereerste single in de top 40 geweest van Ilse de Lange? En het juiste antwoord werd uh, onder andere opgestuurd door Edward de Gees uit Leiden. Die wist te melden dat ze Not so een van die single was. De eerste hit voor Ilse de Lange in de top 40. dit heet dan Just Kids. Het is te vinden op Eye of the Hurricane. En dat is dan het jongste album van Ilse de Lange. En dat jongste album van Ilse de Lange... dat is deze week verzonden naar Edward de want van T wist te antwoorden op de vraag van... wat is de allereerste top 40 single geweest voor Ilse de Lange? En dat was I'm Not So Tough. Daarlijk dan uh, ga ik je weer een vraag stellen. Dan kan je namelijk het jongste album van Bob Dylan winnen. Nog even terugkomen op Ilse de Lange. Ilse die is uh, volgende week woensdag. Dan treedt zij op een Siddeburen. Dat is een heel bijzonder popfestival. Dat heet uh, Schanspop. En Schanspop dat duurt maar liefst vier dagen. Het begint woensdag met dat optreden van Ilse de Lange. En een andere zangeres die die avond zal optreden, dat is uh, Christel... En dan op donderdagavond krijg je een uh, totaal andere programmering... met Anita Meijer en de Party Animals die daar zullen optreden. En vrijdag dan wordt het heuken geblazen, dan normaal. En de andere band die optreedt, dat is uh, de Wembleys. En zaterdag, ja, dat is het dus echt feesten. Een uh, echte Hollandse avond met uh, optredens van uh, Sineke. Helemaal Hollands en Frans-Duits. Maar in ieder geval uh, heel belangrijk als je houdt van... Uh, Popmuziek Dat is de vrijdagavond met Normaal en de woensdagavond met Ilse de Lange en Christel. In Sedeburen, het Groningse Sedeburen voor het Schanspopfestival. Goed, dat is over Ilse de Lange. Een zangeres die op dit moment vertoeft in de Verenigde Staten. Dat is de Vlaamse Selesoe. Vorig jaar, maar ook dit jaar, heeft ze een heleboel festivals gedaan... in de Benelux en verder in Europa. En nu is ze dan op dit moment bezig om... Amerika aan haar voeten te krijgen. Sela je hoort haar met uh, Fade Een plaat die uh, tot nu toe alleen in Amerika is uitgekomen... maar hier ook via downloads en dergelijke verkrijgbaar is. Fade dus met Sela uh, de Vlaamse zangeres. Nou, ik had het al gezegd, we gaan uh, iets uh, weggeven. Er is een hele fraaie cd uitgekomen van uh, Bob Dylan. Je moet wel even wennen aan uh, de man's die op dit moment is. Er wordt wel vergeleken met een kraai, maar als je daar doorheen bent... Ja, dan dat wat inderdaad blijft, dat zijn de fantastische composities die hij maakt. Zowel melodieus als qua tekst. Het album heet uh, Tempest. Ik heb een paar weken geleden al dat hele lange nummer gedraaid... van uh, bijna 14 minuten, de titeltrack. En dat nummer kan je ook nog een keer beluisteren als je... De gelukkige winnaar wordt van de, de cd die ik mag weggeven. Ik heb namelijk één vraag over Bob Dylan en over die cd Tempest. En de vraag luidt, de, het hoeveelste studioalbum is dit van Bob Dylan? Het hoeveelste studioalbum is Tempest van Bob Dylan? Nou, het antwoord kan je mede na de nacht klinkt anders... En... De mailbox kan je bereiken via www.vala.nl. En ga op die site op zoek naar programma en sites. Dan kom je vanzelf wel bij De Nacht Klinkt Anders. En kan je het antwoord op de vraag... Het Hoeverse studioalbum van Bob Dylan is Tempest. Dat antwoord kan je dan naar me mailen. Maar je kan het ook twitteren. Het twitteradres is hashtag nachtklinkt. Nacht klinkt. En nacht spel je dan als letter en een cijfer 8 nacht klinkt. Ik zie de oplossingen met uh, vertrouwen, <laughs> met genoegen tegemoet. En hier is dan een trek van dat album Tempest. P. Inblad, Bob Dylan. light. The shines of the sun I could stone you to death For the wrongs that you've done A several or later You're making me stand I'll put you in a chain That you never will break Legs and arms And body and bow The dogs could tell you. Literally. I'm circling around the southern zone. I paid blood. I like it or not I'm sworn to uphold The lies of God You can't put me out in front Of a fire squad I've been out on a round With a roundy man Just like you My handsome friend My head so hard Must be made of stone I paint blood But I I'm not out the piss I'd never make like a beggar But you a kiss You've got the same eyes that your mother does If only you could prove who your father was Someone must have slipped a drug in your wine You come to die and you cross the line Man can't live by You bastard I'm supposed to respect you I'll give you justice I'll have a new fist Show me your moral The first Hear me holler Hear me move I'll pay in blood your lover in the bed Come here, I'll break your lousy head Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder How do you bleed? This is how I spend my days I came to bury the mountain base I'll drink my fill we believe love. Startup Tempest, het meest recente album van Bob Dylan... dat op dit moment zelfs uh, nummer 1 staat in de Nederlandse albumcharts. En wat ik van je wil weten, dat is... het hoeveelste studioalbum is dit van de meester? En nogmaals, het antwoord op uh, deze vraag... kan je sturen naar de mailbox van de Dan anders je kan daar komen via de website van de nacht. En dat weer via www.vara.nl... En tweeten kan ook via Nachtklinkt. Nacht speel je dan als uh, letter N en cijfer 8. Nachtklinkt. Het antwoord op de vraag het hoefste studioalbum is dit van Bob Dylan. En wie weet ben je wel de gelukkige eigenaar van Tempest. De nacht in dansen, Het is één minuut over half zes. De hoogste tijd voor de drie chansons op een rijtje. Zo dadelijk hoor je Jean Ferrat. Dat is de man die ooit de geestelijke vader was van het dorp van Pim Sonneveld. La Montagne, zo heet dat origineel. Dadelijk hoor je Jean fran met een andere compositie. Nuit et brouillard. Je hoort uit Bordeaux. Bébé Brun, dat is actueel Frans hitwerk. En ik begin met hitwerk uit België. Maar dan ook hitwerk uit de jaren 60, 1964 om precies te zijn. Uit Italië kwam die oorspronkelijk ademhoop. Si je t'oublie pendant le jour, je passe minuit à te maudire. En als la lune se retire, j'ai la me vide. Et le cœur lourd, lourd La nuit tu m'apparais immense Je tends les bras pour te saisir Mais tu prends un malin plaisir À te jouer Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Sun so glass Ton image, et tu repars, je ne sais où. Vers celui qui te tient, dan je. Celui qui va. Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines Et j'ai vu désormais Le monde à ta façon J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines, comme on passe son qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre, Que serais-je sans toi Que ce balbutiement J'ai tout appris de toi Pour ce qui me concerne Qu'il fait jour à midi Qu'un ciel peut être bleu Que le bonheur n'est pas Un quinquet de taverne Tu m'as pris par la main Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus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 Parle de bonheur, a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Ik ben ik ben een beetje verstandig, ik ben een beetje verstandig, ik ben een een beetje verstandig, ik ben een beetje verstandig, ik ben een beetje verstandig, ik Een chanson van de oude stempel, om het maar oneerbiedig te zeggen. Maar ik bedoel het met respect, je hoorde Jean Ferrand met Nuit et Brouillard. Daarvoor hoorde je B.B. Brun uit Bordeaux, de groep die zich vooral heeft laten inspireren door de jaren zestig muziek. Maar dan in de Franse taal, Blessure, de titel van de nieuwe single. En uit de jaren zestig kwam Adamo voorbij met La Nuit. Zo dadelijk over een klein half uurtje hier op deze zender... het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Een heleboel onderwerpen komen voorbij... maar er is in ieder geval aandacht voor de rellen... die afgelopen avond in Utrecht plaatsvonden... nadat FC Utrecht tegen Ajax had gevoetbald. En later in de uitzendingen ook aandacht voor ruimteschoot. Alles wat ooit de lucht in is geschoten... en wat maar blijft rondcirkelen rond de aarde. Wat doen we er allemaal mee? Ruimteschoot aandacht voor het ruimteschoot in het Radio 1-journaal straks al vanaf zes uur op deze zender en dat duurt tot uh, half tien. Dit worden de Beach Boys. hoewel boys, als mannen horen ze nu. The private life of villain You. No one knows just why we care. We see their faces everywhere. The strangest story you ever knew. The private life. van de Beach Boys, maar ze zijn een aardig op leeftijd. Een aantal optredens hebben ze de afgelopen zomer gegeven, onder andere op de locusfeesten. Feesten, dat was in België. Het meest nabije optreden hier vanuit Nederland... Maar ze hebben ook opgetreden afgelopen dinsdagavond op de BBC... bij Later with Jules Holland. En dat optreden dat is vrijdagavond laat. Dan is het alweer na middernacht nog een keer te zien in de herhaling BBC 2. Dan ook met een interview erbij, de Beach Boys dus. Je hoorde van hun meest recente album The Private Life of Bill and Sue. Bob Marley. Op de Engelse televisie, met name de BBC, aanstaande vrijdagavond. Dat is dan morgenavond alweer. Wat ik al eerder zei, je kan namelijk even naar middernacht kijken naar de herhaling van Later With met Jules Holland. De herhaling van afgelopen dinsdag, maar in dit geval aangevuld met de interviews. Op BBC4 kan je kijken naar uh, Sounds of the 70s tussen half tien. En tien uur, en het staat helemaal in het teken van de reggae-muziek. Bob Marley komt daarin onder andere voorbij. En daarna, vanaf tien uur, dan is het ruimbaan voor de documentaire Living in the Material World. Een tweeluik gemaakt door regisseur Martin Scorsese... die daarvoor afgelopen weekend twee Emmys voor in ontvangst mocht nemen. Het eerste gedeelte bestaat uit de periode die gaat over de Beatles... en het tweede gedeelte van Living in the Material World... bestaat de periode van George Harrison als soloartiest. Dat is allemaal op uh, de BBC 4, George Harrison. Earth, Wind Fire die gaan uh, geld inzamelen op een of andere manier voor Barack Obama... Waar die hij geld gaan inzamelen van Barack Obama. Heeft hij dan niet genoeg geld? Nou, hij nou moet namelijk een uh, verkiezingscampagne bekostigen. En uh, da daar gaan een hoop uh, artiesten een speciaal concert voor geven. En de opbrengst van dat concert gaat dan naar het fonds dat de presidentsverkiezingen voor Barack Obama zal gaan bekosteren. Voor een deel althans. Steve Wonder zal aan dat concert meewerken. John Bon Jovi en ook Earth Wind and Fire die je dan hoorde met en Love Goes On. Het concert zal plaatsvinden in Los Angeles 7 oktober in het beroemde Nokia Theater. Nog een televisietip aanstaande zaterdagavond. Nederland 2 na Blauw Bloed. Een vorstelijke film onder de titel Majesteit. Je ziet Karine Krutsen in de hoofdrol als Beatrix. en Jeroen Willems als Prins Klaus. Een film die gemaakt werd in 2010. Te zien, vijf minuten over acht op Nederland 2. aanstaande zaterdag: de film Majesteit. I'm my crown. Tonight, hoorde Helen Shapiro en de film Maes tijdens dus vijf minuten... over acht Nederland twee zaterdagavond te zien... waarin je de ziet in conflict met Beatrix... over een eventuele wijziging in de troonrede. Dit was de Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1... het Radio 1 naam Marcel Oosten. Mijn naam is Roel Koeners en ik zou ze zeggen... een fijne dag verder. We spreken elkaar volgende week weer. Tussen twee en zes voor een nieuwe aflevering van deze Nacht Klinkt Anders. Hoi.